Dit is dooral Negens met het NOS-journaal. Twee gevangenen van Guantanamo Bay zijn, als het aan de Tweede Kamer ligt... niet welkom in Nederland. Amerika heeft gevraagd of Nederland de twee wil opvangen... maar de partijen vinden dat een probleem van de VS. VVD, PvdA, CDA, SP en de ChristenUnie zijn tegen. En dat is een meerderheid. Het kabinet heeft het verzoek van Washington in beraad. Het sluiten van Guantanamo Bay is een verkiezingsbelofte van president Obama... Maar hij mag de gevangenen niet van Cuba naar de VS brengen en hij mag ex-gevangenen niet in de VS vrijlaten. De Republikeinen in het congres zijn daartegen. Een deel van de Tweede Kamer heeft het vertrouwen in staatssecretaris van Rijn opgezegd na aanhoudende problemen met de PGB's. De SP diende een motie van wantrouwen in en die kreeg steun van PVV, Partij voor de Dieren en 50. Plus. Een ruime meerderheid stemde tegen. SP-Kamerlid Leijten benadrukte dat Van Rijn keer op keer heeft gezegd dat de uitbetaling van de persoonsgebonden budgetten topprioriteit heeft, maar zei dat nog veel mensen zonder geld zitten. Ook andere partijen maken zich zorgen over de PGB-betalingen, maar die vonden een motie van wantrouwen te ver gaan. De jemenitische president Hadi is aangekomen in de Saoedische hoofdstad Riyadh en zal daar de top van de Arabische Liga bij wonen, meldt de Saoedische Staatstelevisie. Hadi zou de jemenitische havenstad Aden hebben verlaten onder Saoedische bescherming. Hadi vluchtte vorige maand naar Aden nadat Houthi-rebellen de hoofdstad Sana'a in handen hadden gekregen. De rebellen zijn inmiddels ook Aden genaderd. Vannacht mengde het Soenitische Saoedi-Arabië zich in de strijd. Met bondgenoten werden doelen in Sana'a gebombardeerd. Door de inmenging van Saoedi-Arabië dreigt de burgeroorlog in Jemen uit te monden in een groot regionaal conflict. Want de Houthis hebben steun van het Sjiitische Iran. Het weer vanavond trekt de regen naar het oosten weg. Vannacht wat buien en dan draait de wind naar west tot noordwest. Langs de westkust gaat het hard waaien. Morgen zon en wat bewolking met in het oosten nog een enkele bui. En smiddags is het dan een graad of negen. Zandvoort heeft het. Al 25 jaar. En jij beleeft het. ZFM. In 2015 al 25 jaar. Live. Met Met nu. Nu. Alternative FM. Ja, inderdaad. En wij hebben, als het goed is, live gasten zo dadelijk. Die gaan uh, wat, uh, wat voor ons doen. En ik uh, zei de gek, ja. En er zit er weer eentje een uh, beetje te, te, te, te chatten op de Facebook. Die is bij de Wereld Draait Door geweest. Prominent in beeld. Ik heb het over Charles Duijf. En die gaat dan precies op het moment dat ik uh, bezig ben om een programma te, te openen... ...gaat die gaat liggen chatten over een stream die niet werkt. Ja, oké, okay, Charles, dat, dat gaan we straks even verder uitzoeken. Doen we nu allemaal niet, want we hebben er nu hele andere zaken aan ons hoofd. Namelijk de start van deze, van deze alternative event met uh, als gasten... ...jongens uit de we. Ze waren hier vorig jaar namelijk ook al. Uh, de heren van Dirty Collars zijn weer gewoon terug. Dus uh, we gaan straks luisteren naar wat ze hier uh, gaan doen. Uh, akoestisch, nou niet helemaal. Want uh, er is er al één die heeft gewoon een compleet... Nou, compleet. Hij valt een aardig drumstel bij zich. Dat is Rob. Rob die vorige keer zo heel inventief bezig is geweest door een stoel om te draaien. En daar uh, zijn, uh, zijn slagsessie op, uh, op te doen. Dat, dat staat me nog bij. Dus wat dat er gaat is het alleen maar heel erg leuk dat, uh, dat ze er weer zijn. Uh, nu eerst uh, maar eens beginnen met uh, de nieuwe van Gotcha. Jawel, ze zijn weer terug. Maar dat had je al lang al begrepen. En wij hebben ook het album. Maar goed, uh, wij denken van wij wachten wat tot de hele host uh, voorbij is. Maar dit is toch echt de single. Here's is Home, Back to the Moon. Ja, ze kwamen uit, eh, oorspronkelijk dus ook uit Haarlem. Eh, of ze daar nou nog steeds eh, vandaan komen, dat is nog eh, maar zeer de vraag. Maar in ieder geval, eh, dit waren ze toch wel. Gotcha met Back to the Moon... Uh, zo uh, heet het album en uh, ik uh, kreeg deze uit Helmond opgestuurd. Nou, ik zal uh, gelijk uh, tegen deze dame uh, zeggen dat we er wat aandacht aan hebben besteed, sowieso uh, aan dit werk. En uh, vanavond uh, is er natuurlijk uh, ook nog even wat aandacht voor het album van uh, onze vrienden van Alaska. Die hebben net uh, bij de Door doorgespeeld, maar straks zijn ze bij uh, Paradiso te zien en te horen. Want daar doen ze het, de albumpresentatie nog eens een keer dunnetjes over, maar dan voor het grote publiek. En uh, wij hadden, uh, dan ik met een aantal uh, Volendamse vrienden... Uh, de eer gehad om 14 maart uh, dat al een beetje te horen... in uh, hun eigen piers in Volendam zelf. Dus dat uh, is dan wel weer het uh, grappige er helemaal aan. Goed, uh, ik heb uh, weer heel erg uh, veel erover uh, gezegd... over uh, wat we hebben. Uh, waarschijnlijk ook nog, nog iets uh, van My Baby. Dat, uh, dat, uh, dat zijn toch wel uh, de nummers... En ja, ja, ja, ja, want uh, zij is ook uh, bezig geweest uh, de afgelopen tijd. Ik heb het over uh, Jerusa. Die uh, die gaat als het uh, goed is de komende tijd met een uh, ja, met een EP uh, komen. En de bedoeling is dan ook dat zij dus. ...hier uh, gaat uh, spelen. Dat zal dan waarschijnlijk ergens in april uh, zijn... ...dat ze hier uh, te horen is. Maar uh, zover is het nog niet. Het nieuwste werkje van haar... ...het nieuwste werk, moet ik er eigenlijk bij zeggen... ...dat is uh, toch iets waarvan ik denk... ...hé, hey, dat lijkt wel een beetje op Beyoncé. Hoewel, het uh, is toch ook weer onmiskenbaar Jeruzalem. Uh, luister zelf, hier is Rabbit Hole. Uh, was Yellowgrass bracht de tijd op uh, kwart over acht inmiddels uh, terwijl uh, ze nog uh, bezig zijn om even het een en ander een beetje uh, in te regelen voor straks uh, daarvoor hoorde je uh, ook iets uh, heel speciaals. Rabbit Hole, de nieuwe single van, uh, van Jerusa. Die uh, ook zeer binnenkort met een EP gaat komen. Dat uh, hebben deze jongens die uh, nu zich uh, staan warm te draaien al lang al gedaan. Dat hebben ze in uh, eind 2014 zo'n beetje gedaan. In het najaar van uh, september uh, vorig jaar hebben ze daar een EP uitgebracht. Daar gaan we zo direct uh, natuurlijk ook eventjes uh, bij stilstaan. Uh, tot die tijd hebben we nog, uh, ja, we hebben nog zat uh, dingen hier, want uh, deze van Halfway Station, die jongens uh, gaan ook uh, vrij rappen uh, in, uh, in het buitenland, in Frankrijk met name. We hebben ze het uh, voor elkaar gekregen om ergens op een festival uh, te komen te staan. Dit is uh, de single uh, waar we het hele winter eigenlijk al mee doen, maar blijft uh, waanzinnig, is het The Great Beyond. Leuk hoor, die, die hartog uh, IJsman uh, met zijn uh, album. Uh, ik draai nu gewoon twee tracks achter elkaar. En één uh, duurt 1 minuut 4 en die andere duurt 9 seconden. Dus uh, ik weet niet wat die allemaal aan het huiden van vogel is. Uh, ik heb nou net twee tracks, dus uh, twee tracks te pakken, die gewoon vreselijk kort duren. Nou, eerst even kijken of ik nog een, uh, of ik een beetje een wat langer, uh, een langere nummer kan vinden. Wordcloud? Ja, dat gaat wel leuke, ding. Die duurt vijf minuten. Dus uh, dit is van het uh, nieuwe album Making Waves. Van Hartog Rijsman dus. Uh, laten we daar ook maar eens even naar luisteren dan. En dat uh, was hem dus Hartog, IJsman, met uh, het nieuwe album wat hij heeft uh, gemaakt. Dit was het uh, tweede track, Word Cloud. Uh, ik had er eerst uh, twee en uh, één was één minuut vier. En die andere was negen seconden. Nou, uh, dat, uh, dat schoot niet op. Uh, wat, wat er, dat heeft hij gewoon op iTunes uh, gezet. Uh, drie heren zitten tegenover me ergens. Eentje zit, er, uh, zit er een beetje achter verstopt. dat is uh, Rob. Uh, ja, ze zijn er weer. Uh, de mannen van uh, Dirty Colors. Welkom heren. Dank ja, u. Uh, ik zie dat John, uh, die is uh, er weer erbij, Want die was er de vorige keer niet bij. Nee, klopt ja. ja en uh, nou ja, Martin en, uh, en Jimmy die waren de vorige keer er wel. Samen erop. Rob. Het was uh, ook een hele leuke setting uh, met z'n drieën. Dat uh, kan me nog herinneren. Uh, betekent dus uh, dat jij uh, uh, met, met, met, met, met Martin, Martin, jij gaat samen met John de focale partijen uh, voor je rekening nemen. Yes. Ja. Ik uh, denk dat wij wel zo uh, klaar zijn. Uh, want ik heb even de introductie gedaan. Uh, ze, de heren hebben meegedaan. Of beter gezegd, ze uh, hebben gestaan op Appelpop. Geloof ik ook. En uh, ja, de camera die, uh, die is in werking. Dus ik zou zeggen, uh, Martin. Welke uh, twee nummers uh, gaan jullie uh, nu uh, spelen? Do you mind, Anne? Uh, tell me what you want. Tell me what you want. Okay. Uh, All right. Thank you. Eraf. Ja. ja, wat dat gaat, uh, heeft de organisatie van Apple Pop echt heel goed op zitten letten. En uh, dat uh, was ook wel te merken. Ook, uh, wij kregen ook meteen uh, van. Jongens, uh, jullie boeker, uh, jullie uh, grote vriend Dennis, die uh, zei op een gegeven moment: Dit is een band die moet je zeker. Nou ja, ik uh, kan niet anders zeggen. En uh, inmiddels ook de EP uit, heb ik me uh, laten vertellen. Yes. Klopt, ja. ja. Yes. Daar gaan we het zo direct ook nog even over hebben. Uh, maar uh, nu het tweede nummer. En dat tweede nummer was ook alweer. Tell me what you want. Tell me what you want. I don't think you're gonna miss them Ja hey Martin, hebben jullie ook uh, dit nummer gespeeld uh, toen jullie hier uh, geweest waren? Maar dan in een iets wat andere uitvoering. Maar ik kan me herinneren dat uh, dit nummer jullie ook uh, in september of oktober dat jullie hier waren uh, dat jullie dit ook gespeeld hebben. Klopt, scherp ja, ja, ja, ja, ja, want daar ik kwam me zo bekend voor, dus uh, uh, was, was dat ook niet een van de, de nummers die jullie ook voor uitgeschoven hadden destijds? Uh, ja, ja, dat is van de single uh, van Amazon Girl, dat is het tweede nummer. Ja, oké okay. hebben jullie toevallig een hard copy bij jullie, want dan heb ik in ieder geval uh, zo dadelijk, uh, ja, want dat wordt feestvieren, want anders uh, ja, ik, ik, ik, ik moet even mijn muzikale verzameling even bij, uh, bijwerken. Kijk, dat, dat, is, dat is hartstikke goed. Dus Wat dat er gaat, gaat het helemaal goed komen. De, de, de betaling volgt zo dadelijk nog eventjes. Dus wat dat er gaat, gaat het ook, ook die kant wel op. Eerst weer even tijd voor, voor wat muziek. Deze dame die is geweest bij ons. Zij heet Andy. En dit was een van de nummers die zij liet horen. Het is Gravity. Hold on to your chains. It's the last of what seems Like a string that will snap soon as I take one step And I want you to kiss me Reveal how you feel It's our last dance Till it's over Before it even starts Yes, it's over Dat was uh, Alaska en op het moment uh, dat wij uh, hier uh, praten zijn zij bezig uh, met uh, de presentatie van hun album in Paradiso Amsterdam, namelijk in de bovenzaal, daar uh, vindt het allemaal plaats. En dan uh, gaan wij uh, in ieder geval ook nog uh, wel even een nummertje draaien, dat is uh, één ding wel wat, wat, uh, wat zeker is. Uh, is het weer de tijd uh, voor onze vrienden uit... Ik, uh, ik, ik geloof uh, uit Tiel, hè? dacht ja, ik toch. Zeker. Ja, zie je. Uh, want want dat, dat, ja, wat, wat dat er gaat... Er uh, zijn er zoveel mensen uh, geweest dat ik denk van... Uh, ja, voordat je het weet zeg ik het Groningen. Maar dat geloof ik niet. Dus, dat, nee. Uh, de volgende twee, Martin. Dat is uh, Team Wave Blues. And uh, it only takes one bite. Ah, Oké. Okay. mm -hmm. Daar komt het tweede nummer van dit uh, blokje van nummer twee. It only takes one bite. Yeah. Go. Yeah. ik op een verkeerde been gezet. <laughs> Want ik dacht heel even. En, uh, en toen kwam er nog een heel klein uitroodje er nog achteraan. Dat is altijd heel erg leuk. Uh, heren, bedankt voor, uh, voor het uh, moment. Uh, we gaan nog even wat, uh, wat nummers uh, draaien tot aan het nieuws uh, van 9 uur. Ik uh, heb nog iets uh, klaarstaan. En dat is uh, dit van Niche. To feel so much love, so much love Mooi is dit uh, van uh, Nish, die in uh, zondag 1 maart uh, jongsleden in Beurt Rotterdam daar ook nog uh, het een en ander van deze single liet horen. En dit is de nieuwe van Nexus Shape. Dat nummer dat heet Beautiful. Ze zijn bezig met een, uh, met een clip aan het schieten. En daarom uh, vonden we het wel even gepast om deze weer te draaien.